Goedemorgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. In Zuid-Limburg hebben ze nog steeds last van het noodweer van gisteravond. Tussen Sittard en Maastricht hebben nog altijd geen treinen... omdat het spoor door de vele regen onder water kwam te staan. En in Eichelshoven zijn een glasvezelkabel en een gasleiding beschadigd. Deze Limburgers wisten niet wat ze zagen. Dit hier hebben we een nog mee gemaakt. Maar ernaast, ja, moet dat er best best van maken. Dat gaat nog een hele tijd duur voor dat op te ruimen. Dat is echt uh, ja, gigantisch. Ja, het is erger als andere keren. Ja. En volgens mij gaat het ook vaker voorkomen. Dit hier. Uh, ik, bedoel, leer ik uh, mijn eigen tuin stond ik gisteren. Uh, ik denk dat ik wel 200 emmers weggeschept heb een een tuintje. In Maastricht kwam gisteren 87 mm uit de lucht vallen. Nog nooit viel er daar zoveel regen op één dag. Turncoach Vincent Wevers kan zijn koffers weer uitpakken. De turnbond hoeft hem toch niet naar de Olympische Spelen in Tokio te sturen. Wevers werd geschorst wegens ongewenst gedrag, maar hij stapte naar de rechter. Die zei dat hij toch mee mocht. De bond ging daartegen in beroep en heeft gelijk gekregen. Een doodgewone Ford Escort uit 1981 heeft bijna 60.000 euro opgeleverd op een veiling in Groot-Brittannië. Prins Charles deed de wagen ooit cadeau aan zijn toenmalige verloofde, Lady Diana... De latere moeder van prins Harry en William overleed in 1997 na een ongeluk en is nog altijd erg populair. Na maandenlange coronastilte galmt dit geluid weer door de kantoren. De koffieautomaten spuwen hun warme drankjes weer uit en dat leidt tot drukte voor onderhoudsmonteur Remco. Het moet toch allemaal weer goed gereinigd worden, goed gespoeld worden en eh, dan komen we daarvoor langs. Mensen zien mij ook heel graag komen... Om de automaat te maken, van hoor, oh, heb je eindelijk de monteur? Want we hebben geen koffie. Hij merkt dat veel thuiswerkers het koffiemomentje met collega's hebben gemist. Wat bij de koffiemachine gebeurt en gezegd wordt, blijft bij de koffiemachine vaak. Dus dat, uh, dat is een groot geluk. Het weer het is bewolkt, vrijwel overal regent het af en toe. In zo'n buis is het 14 graden, als het droog is, en gaat het 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland gaat het weer een stuk beter op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Hilversum Noord nog 9 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Maak naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio. Let Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag hete zomer. Things which move me Teacher, we're serving, serving U.S.A. <laughs>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 ZFM Zong Zee Zandvoort en Zomerhit. I'm the middle of the beat, ba ba ba da ba. the rhythm of the b Dus zet van zo'n... of so One day